Katrien Straatman met het NOS-journaal. Een aantal spookrijders heeft vannacht voor een levensgevaarlijke situatie gezorgd op de A8. Ze keerden om bij de Koenten, omdat daar een lange file stond. Andere weggebruikers zagen dat en tipten de politie. Die ving de negen spookrijders op in een fuik en slingerde ze op de bon. Gisteren werden op de A13 ook al spookrijders beboet. Op een video was te zien hoe ze omkeerden in een file. De politie zegt dat dit gedrag steeds vaker voorkomt. Ook gebruiken veel automobilisten rijstrook. ...die door Rijkswaterstaat zijn afgekruist. Met de boetes willen we een helder signaal afgeven, al dus de politie. De hoogte van de bekeuringen bepaalt de officier van justitie. Zuid-Korea gaat de strijd aan tegen verborgen camera's... ...op openbare vrouwentoiletten. Vooral in de hoofdstad Seoul hebben vrouwen steeds vaker last van gluurders ...die stiekem opnames maken. Om de 20.000 openbare toiletten in de stad dagelijks te kunnen controleren... ...gaan het stadsbestuur 8.000 extra inspecteurs werven. Vanwege een tragisch ongeluk met een jeugdspeler... heeft voetbalclub MVR in Serenberg in Gelderland... vandaag alle wedstrijden afgelast. De jongen van 13 was doelman en kwam met zijn hoofd hard in botsing... met een andere speler. Hij overleed in het ziekenhuis. De voetbalclub zegt dat de verslagenheid enorm is. De NASA wacht op een nieuw signaal van de Marsrover Opportunity. Sinds 10 juni houdt het wagentje een soort winterslaap... omdat er een grote stof stofstorm was op Mars. Nu de wind is gaan liggen, hoopt de NASA... dat de Opportunity weer genoeg zonlicht krijgt... om automatisch op te starten. Op Twitter heeft de NASA de hashtag OppoFoneHome gelanceerd. Een knipoog naar IT. Het weer, een prachtige nazomerdag vandaag met veel zon en weinig wind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Morgen is er meer bewolking en kan hier en daar ook een bui vallen. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Straight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 Mm-hmm.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 het Gypsy Soul Trio. Komt ie.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 I'm walking on a walk.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 Ik echt van uh, iets nieuws is even kijken wat ik dat nieuwe ge gezet heb. Oh ja, dat is een deze CD. Vond ik was ik van onder de indruk. Dat is Dory Rubico. Two Kites. Dory Rubico samen met de John Harrison Quintet. these wings for flights Have we met? I can't remember but yet I could swear I had seen you before But if you're scared of my boat, I can take you Would you rather catch the wind of a and pools to a high open sea? You are the force, that irresistible might that brings her to me in power of flight.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 Down to the fade old oh, door Little fella play that squeeze box Like you never heard before I'm be sang and play You know you'll be dancing to that old two-step And swinging to the blues creole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 Je hebt geluisterd naar CFN Jazz, samenstelling en presentatie, Alko Beuving. En ja, we hebben jazzmuziek gedraaid. We hebben in het verleden uh, iets gedraaid. We hebben uit het hele iets gedraaid. We hebben af en toe over de schut gekeken bij de pop en de klassiek. Dus er zat voor ieder weer wat in. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik wil je in ieder geval bedanken voor het luisteren. En ik zou zeggen, maak er een fantastische dag van vandaag. Want de zon blijft maar schijnen. Het is een extra. Ja, misschien wordt het wel een Indian Summer. Dat zou toch prachtig zijn hier in Zandvoort.